11 Uur. Het LOS-journaal. Door Alt Meegens. Als Willem-Alexander is ingehuldigd als koning, legt hij zijn actieve taken als militair neer. In de Defensiekrant zegt de prins dat hij geen actief militair meer kan zijn. omdat de koning onderdeel is van de Nederlandse regering. In de grondwet staat dat een militair in actieve dienst. geen deel uit kan maken van de regering. omdat militairen de regering dienen. De prins is nu nog commandeur bij de marine... en heeft bij de andere krijgsmachtonderdelen de rang van opperofficier. Willem-Alexander krijgt op 30 april eervol ontslag... en mag bij ceremonies wel zijn uniform blijven dragen. Aan het begin van de tweede dag van het hoge beroep in de Amsterdamse zedenzaak... heeft Robert M. zijn excuses aangeboden aan de rechters. Ik heb u meermalen onheus bejegend, mijn excuus, zei M zei verder dat hij de rechters respectloos en onbeschoft had toegesproken... tijdens emotionele uitbarstingen. Dat betreur ik zeer, zei Robert M. Hofvoorzitter Tilleman toonde begrip en aanvaardde de excuses. Tijdens de zitting vandaag zullen de nieuwe psychologische rapporten... over Robert M. worden besproken in de rechtszaal. In tegenstelling tot zijn eerste proces... heeft M. dit keer meegewerkt aan een psychologische evaluatie. Automobilisten met een grote auto zijn in de toekomst meer parkeergeld kwijt dan mensen met een kleine auto. Technologiebedrijf TKH werkt aan een systeem dat auto's opmeet en berekent hoeveel parkeerruimte gebruikt wordt. Automobilisten die hun auto's scheef parkeren in twee vakken moeten daar in de toekomst ook voor betalen. Er lopen experimenten in een aantal Nederlandse garages. TKH zegt dat er veel belangstelling is voor het systeem. Ja, er is ontzettend veel belangstelling voor. We hebben uh, uh, met uh, een aantal grote parkeerbeheerders uh, in Europa... maar ook uh, in, uh, in Noord-Amerika uh, daar contact over. En uh, ja, zij zien dit, dit als een grote toekomst. TKH verwacht dat het systeem aan het eind van dit jaar... in de eerste parkeergarages ingezet kan worden. Maar al uit Nederland is er ook belangstelling... uit andere Europese landen en uit Amerika.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 Oxfam Novik, ambassadeurs van het Zelfdoen. VARA, Radio 1, de gids.fm, met Felix Meurders. Een goedemorgen. Schavuit uit van Oranje, Flikker Maastricht, volgens Robert. Sommige Nederlandse televisieseries worden met gejubel ontvangen... Niet altijd terecht, betoogt taalwetenschapper en schrijver van misdaadromans René Appel. Er is niet bepaald sprake van briljant schrijfwerk. Ik vraag hem zo om een toelichting. Polderoverleg in Nederland schiet de laatste jaren niet echt op. Maar de meeste mensen vinden wel dat het nut heeft voor economie en werkgelegenheid. Zo niet de JOVD, de jonge VVD'ers. Die vinden dat het overleg met sociale partners maar moet worden afgeschaft. Een debat daarover. Met al die smartphone-applicaties die er inmiddels zijn om in heel Europa de weg te vinden, zou je denken dat ook blinden en slechtzienden van die nieuwe technologie kunnen profiteren. Maar is dat ook zo? We testen een paar van die wegwijzers. En zoekt u mij? Surf naar de op dit moment maakt het Nieuw Republikeins Genootschap op een persconferentie in Amsterdam bekend. wat de Republikeinen gaan doen op de dag dat Willem-Alexander tot, tot koning wordt gekroond. En daar blijft het niet bij. Ik heb een overzicht van de plannen en ik praat erover met historicus en Republikein Thomas van der Dunk. Meneer van der Dunk, goedemorgen. Goedemorgen. Ik neem die plannen even puntsgewijs met u door. Er ja. komt een protestbijeenkomst op 30 april, liefst op het Koningsplein in Amsterdam, waarbij anti-monarchisten zich in witte kleding steken. Gaat dat indruk maken? Ja, ik denk. Ik vrees het niet geweldig. Uh, de vraag is hoe je zoiets in de praktijk precies invult, of je daar een beetje ook ludiek van kunt maken. Uh, en tegelijkertijd ook een duidelijke inhoudelijke boodschap afgeven, waarbij een aantal punten van de bestaande monarchie uh, duidelijk bekritiseert. En dat wit, waar slaat dat op? De onschuld neem ik aan. <laughs> dat is meestal wit de witte kleur van de onschuld. Uh, voor de toelichting moet u bijzonder. Uh, uh, er mag geen zelfs zijn waarom ze die kleur hebben gekozen. Je uh, mag geen oranje. <laughs> het genootschap lanceert tevens een burgerinitiatief om het salaris van de koning terug te brengen tot iets of boven de balkendenorm. 200.000 euro is genoeg voor de koning, zegt het genootschap. Is dat niet wat weinig voor een koning? En nee, dat lijkt mij, lijkt mij volstrekt redelijk. Want je moet ook even bedenken dat het hier natuurlijk gaat om salaris dat je kan besteden voor privéuitgaven. Dus daar nou hoeft niet het onderhoud van het Paleis van de Dam waar je gasten ontvangt. Dat zijn gewoon staatskosten. En dus als je gewoon de normale staatskosten die een staatshoofd heeft, in ieder geval een koning heeft, statiebezoeken, uh, gastenverblijven en dat soort dingen gewoon aftrekt die is ook de minister-president kan declareren zeg, als het om zijn gaat... dan vind ik dat volstrekt redelijk. Want ik bedoel, van twee ton moet je normaal kunnen rondkomen. Uh, ze hebben bijvoorbeeld niet voldoende kapitaal gespaard in de loop der jaren. Dus nee, dat vind ik een heel zinnig, uh, heel defensief. Ik heb ook begrepen dat Nederlandse koningshuis relatief vrij veel krijgt van de staat, in met andere Koningshuizen. Er komt er ook een dag van de Republiek? En gaat dat uh, leiden tot aanwas van de Republikeinen in Nederland? Uh, dat... Nou, daar moet je denk ik ook niet veel, veel, van, veel van verwachten. Dat is een beetje de vraag wat je op zo'n dag gaat doen. Er zijn natuurlijk ontzettend veel dagen van. Uh, dus dat dreigt natuurlijk een beetje dan tussen, tussen heel veel andere dingen verloren te gaan. En welke dag je daarvoor kiest en met welke argumentatie? En welke dag zou u kiezen als lid van het uh, Republikeinsgenootschap? Uh, ik zou dan in ieder geval kiezen de dag van de Bataafse omwenteling. Dat is, laten we zeggen, 18 op 19 januari. Dat is enerzijds duidelijk een democratische revolutie... en anderzijds natuurlijk de vlucht van de Oranjes. Dus en dat is ook de meest symbolische dag die je kunt kiezen. Ja, maar u zegt het al, een revolutie. Het klinkt niet al te prettig. Uh, het was ongeveer de meest vreedzame revolutie die we gehad. Het is het moment waar je kan zeggen dat voor het eerst... duidelijk gestreefd werd naar een democratie op landelijk niveau... En daar hoort uiteraard geen monarch bij. En je kan dus niet teruggrijpen op onze oude Republiek, dat is een provincie. Want het was natuurlijk een geweldig corrupt, regantesk gezelschap. En nou het vierde en laatste voorstel: de instelling van een meldpunt majesteitsschending. Voor mensen die veroordeeld zijn wegens majesteitsschending. of klachten hebben over politieoptreden tijdens protesten tegen de monarchie. Wat vindt u daarvan? Ja, dat lijkt me heel zinnig. Je zou het alleen niet een klachtpunt majesteitsschennis doen... maar eerder een klachtpunt burgerrechtsschenders op in je geest. Uh, natuurlijk dat laatste geval was natuurlijk dat meisje dat met een spandoek stond. Uh, waarin stond van ja, ik ben tegen de monarchie. Ik zou zeggen dat spandwerk de kroon. De volstrekt hysterische reactie van de autoriteiten erop. Daar is, uh, dat is misschien het meest actuele punt. Want dat zegt iets over het enorme Byzantinistische klimaat in Nederland... waarbij al bij voorbaat uh, uit angst dat uh, misschien... Uh, uh, allerlei geluiden in de, in de, in de, in de dop worden gesmoord. Ik vind dat eigenlijk misschien nog het meest urgent... ...want er worden natuurlijk ook direct eigenlijk burgerrechten geschonden. Er wordt op dit moment een soort nationaal gevoel gecreëerd rond die kroning van Willem-Alexander. Is dat goed voor het saamhorigheidsgevoel of zijn we aan het doorslaan, vindt u? Ja, nou, voor mijn gevoel zijn we aan het doorslaan. Ik bedoel, dat heb ik al sowieso, maar hier word je eigenlijk helemaal weg van. Toen ik daar, wij, als we het hebben over, ja, we gaan samen dingen doen. Hè, ik bedoel, de halve wereld wil zeggen, ik ga echt echt idee, die man is kind geworden. Hè. Uh, en iedereen verliest op zo'n moment zijn verstand. Daar krijg je inderdaad iets van en... Uh... Ja, maar, en, en zeker tegengas en noodzaak, dat lijkt me ook wel een taak voor de pers. Want de pers gaat er ook wel voor een deel in mee. Uh, officiële commentaar die gewoon zeggen, dit is gewoon flauwekul. Laten we toch ophouden met dit soort enorme byzantinisme. Uh, iedereen doet daar, er, doet daar wel mee. Ja, daar krijg je inderdaad wat van, hoor. Ik bedoel, dan denk je bijna, het land is nou eens toerekeningsvatbaar. Wat gaat u doen? Ben ik benieuwd. Op 30 april. Uh, en, ja, moet ik even afwachten. Als ik niet heel urgent ergens gevraagd word... <gulg> om op om, om te treden een verhaal, te over weet ik wat, is dus een grote kans dat ben ik meestal gewoon het koning in de dag. Uh, dat ik gewoon in het buitenland zit. Ik bedoel, kijk, het is altijd op 30 april dat de meest verstandige Nederlanders zijn dan naar het buitenland gevlucht. Want ik die dacht te haar is als zodanig. U ontvlucht het Koninkrijk? Dan ontvlucht ik even het Koninkrijk, ja. Het is niet meestal ook een mooie tijd om even vakantie te zijn, hè? eind april, begin mei. Thomas van der Dunk, hij is historicus en republikein. Met dank. Nou, <truim> De Gids. Blinden en slechtzienden zijn onzeker over de hulpmiddelen... die ze kunnen gebruiken om zelfstandig te stralen op te gaan. Dat is de conclusie van ergotherapeut en gezondheidswetenschapper... Uta Roentgen. vanmiddag promoveert ze aan de Universiteit van Maastricht. Er is een enorm aanbod van navigatie- en signaleersystemen... maar door onbekendheid en hoge kosten worden de apparaatjes nog maar weinig gebruikt. En bovendien heeft elke visueel gehandicapte weer zijn eigen specifieke wensen. Jan Peels hoort van Nicky Apfel en Ference Hannewijk hoe zij op straat hun weg zoeken. Uh, daar gaan we de kantine in. En hier uh, in de Blizo, dat is een uh, werkplaats waar veel visueel gehandicapten uh, werken. Uh, visueel, uh, mensen met een auditieve beperking, inderdaad. Maar voornamelijk mensen met een visuele beperking. En daar heeft iedereen ook een stok. Jij kan zonder dus stok lopen hier. Ik kan hier nog zonder stok lopen. Maar jij hebt wel een stok bij je? Ik heb wel een stok, ja. Dat is voldoende om goed de weg te kunnen vinden? Ja, dat is een. Ja, voor blinden en slechtzienden is dat een stok om zichzelf ja, wat beter te verplaatsen. En om uh, obstakels ja, te, te, te, zo min mogelijk uh, ja, te raken. Ja. ja. Dus even kijken. Dit is hem. Ja. Er zit er geen rode streep op. Nee, ik denk dat die eraf zijn gesleten, denk ik. En Friends, jij gebruikt ook zo'n stok? Ja, ik gebruik ook een, een stok om mee te rollen en mee te tikken. Maar dat gebruik ik vooral buiten. Uh, het voordeel is wel, ik kan er wel een beetje zien. Ik zie wel u zitten, maar ik zie geen details. Dus dan heb je zo'n stok nodig om in ieder geval te voelen waar bijvoorbeeld de stoeprand uh, eindigt. Ja, inderdaad, dat klopt. Nou zijn er allerlei navigatiemiddelen, elektronische apparaatjes om makkelijker over straat te gaan? Ik heb er uh, wel eens iets van gehoord dat er... Uh wel een, een stok is waar een, uh, ja, zeg maar een, een, een navigatiemogelijkheid in gemonteerd is. En apparaatjes die een piepgeluidje geven dat je niet je hoofd stoot bijvoorbeeld? Ja, maar ik heb er nooit zelf gebruik van gemaakt. Waarom maar, niet? Omdat ik meestal wel op afstand voel van, oh, daar komt een muur aan. Of, uh, Met je stok? Of... Ja, ook, maar ook uh, als er een muur staat, dan, dan wordt het in één keer donker. Ik zie zelf nog licht en donker. Aha. Dus ik voel dan wel, hé, hey, daar staat een muur, dus... Ik moet proberen om die te ontwijken. Maar dat soort apparatuur? Ja, dat uh, vind ik wel een hele mooie ontwikkeling. Ik was vorig jaar op een beurs. Daar werd ook iets verteld over dat ze een nieuwe stok gingen uitvinden... met een bepaalde sensor erop die aangeeft van... Uh, pas op, je moet nu je hoofd bukken, want je gaat door een, een, een klein poortje of zo. Maar die geeft ook aan waar je moet lopen. Dus je kunt ook een bepaalde route uh, instellen. En dan uh, zegt hij van nu linksaf, nu rechtsaf. En lijkt u dat wat? Het lijkt me wel wat. Maar ik gebruik voorlopig de navigatie op mijn iPhone. Oh, dat werkt ook. Dat werkt ook, ja. Heb je hem bij hè? toevallig? Ik heb hem bij Oeh, dat gaat echt met de neus op het schermpje. Ja, maar let op. Kijk, je kunt het beeld kun je vergroten. En ook die voor apps de... zijn echt super groot, inderdaad. En ja, voor de luisteraars is dit wel handig. Voice -over. Kijk, er zit ook uh, voice-over bij. Voice -over, dus alles wat je op het beeldscherm aanraakt, dat spreekt hij uit... En door het te bevestigen, uh, klik je dubbel op een app en dan uh, wordt die geopend. Oké, okay, en als je nu een route zou willen lopen van hier, dan ga ik daar reizen. What's... Reizen, op acht apps. Op reizen, openen. Ongeveer status Navigon. Navigon. Ja, die moet Thuisknop heeft boven de A. Oké. Okay. Klaar. Nou, ik ik beschrijf me wat installeren, dus ik kan momenteel nog even geen routes uh, okay. stippelen. Dit is dan een apparaatje, daar moet je nog wel een klein beetje voor kunnen zien. Dat, dat zou voor jou uh, niet werken? Nee, voor mij is dat niet van toepassing, nee. Ik zou daar met geen mogelijkheid mee kunnen omgaan, nee. Ja, ik vind het bijzonder dat anno 2013 zoveel kan... waar iedereen twintig uh, jaar geleden over droomde. <tus> nou ja, je werd voor gek uh, verklaard als je daarover droomde of als je daarover praatte. Maar nu, het, het zelfstandig later. op pad gaan dus eigenlijk. Ja, ja, inderdaad. En nu kan het gewoon echt ongelooflijk. Ja, er waren Ferns en uh, Nicky Ferns die dus uh, zijn iPhone gebruikt. Nicky die een beetje twijfelt. Nou, ja, uit dat onderzoek zou blijken dat uh, blinde en sexine een beetje onzeker zijn... om uh, dit soort apparatuur te, te gebruiken. Gert-Jan uh, Gelderblom, mede-onderzoeker. Waarom zijn die mensen onzeker? Er zijn uh, veel mogelijkheden. En mensen vinden het lastig om dan te kiezen van wat past dan bij mij. En past dat dan wel bij mij? Want er zijn 140 verschillende apparaatjes. Ja, niet op de markt. Er zijn 140 apparaten ontwikkeld. In Nederland waren het er maar 23 die echt op de markt zijn. Maar blijkbaar toch te veel. Mensen weten niet wat ze moeten kiezen. Je weet dan niet wat je moet kiezen. Het zijn relatief dure apparaten. En als je dan niet weet wat je daarvoor krijgt en of het wel bij jou past... of het gaat werken voor jou... Ja, dan, dan twijfel je daarover. Ja, een van die apparaatjes ligt hier op, op tafel. Dat is een, een, een navigatiesysteem. Dat, uh, dat is de Trekker Breeze. Dat is eigenlijk het meest uh, gangbare model in Nederland. Dat, dat wordt het wel gebruikt? Het wordt wel gebruikt, ja. Wat een Ze zegt alles. Ze zegt alles. Ja, Je krijgt alles verteld. Het is een, het is een synthetisch systeem natuurlijk. Uh, maar alle informatie die je krijgt wordt uitgesproken. Die... Selectie van de route. Ja, Eén is... route. Van het station naar huis. Dat bent u? Dat ben ik. Ja, dat heb ik, heb ik gisteren, toen ik op weg naar huis was, heb ik dat voor de gelegenheid opgenomen. Parallelweg voor ngr aan uw rechterzijde. Ja. Je krijgt dus alles precies uitgelegd waar je moet lopen. Waar je moet lopen en wat de afstand is die je moet lopen... totdat er een kruispunt aankomt en je een nieuwe beslissing moet nemen. Er wordt heel veel ontwikkeld. Waarom? Ja, enerzijds omdat het natuurlijk duidelijk is dat... Uh, en dat is hetzelfde wat, wat, wat mensen in de auto zo geweldig vinden aan het tomtom. -tom. Het is prachtig als er een systeem is wat jou helpt om plekken te vinden... waar je alleen niet kan komen. Is het de bedoeling dat uiteindelijk die geleidehond dan uh, overbodig gaat worden? Nee, zeker niet. Zeker niet. Nee, je moet deze apparaten zien als een aanvulling op de, blijde, be, be, de geleidehond en de stok. En de stok. Uh, dat zijn natuurlijk ook wat, wat iedereen kent van, uh, als, als hulpmiddelen in de jaren beproefd. Nou, hartstikke goed. Ja, maar misschien komen er in de toekomst nieuwe blinden... die nou, niet beter weten dan dat je met zo'n navigatiesysteem de straat op gaat. Dat kan, ja. Maar zo'n stok is, is zo eenvoudig en zo doeltreffend... daar kan een elektronisch apparaat niet tegenop. We, we, ja, we doen het onderzoek. En dan geven we mensen zo'n apparaat mee naar huis. En dat geeft natuurlijk meteen een beetje een kijkje... of mensen er echt wat mee kunnen. En omdat wij allemaal apparaten hebben gekocht... waar we uiteindelijk toch niks meer mee gaan doen na het onderzoek... hebben we meteen gezegd van... en wie wil, die mag hem wel overnemen. En het is leuk om te zien dat sommige mensen... in de afloop zeggen, nou, voor mij niet. Ik, voor mij zit er niks in. Maar er zijn ook mensen die zeggen... Nou, nu ik hem uitgeprobeerd heb, nou weet ik wat het mij oplevert. Dus uiteindelijk het is dat de, de, de onbekende maakt onbemind. En als ze het eenmaal kennen, dan kunnen ze wel heel snel niet meer zonder. Nou ja ze hebben gewoon geleerd om, uh, om dat te gebruiken in hun mobiliteit. En als dat voldoende toegevoegde waarde heeft, dan, uh, dan weten ze wat ze kopen en dan kunnen ze mee aan de slag. Zegt Geert-Jan Gelderblom van de Hogeschool Zuid, die samen met Uta Roentgen het onderzoek deed. Uta Roentgen promoveert dus vanmiddag aan de Universiteit van Maastricht. Mamford en Sons, dat zijn vier jonge jongens uit Londen die zo'n beetje de gemiddelde leeftijd hebben van het Nederlands elftal en ze brengen Whispers in the Dark.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 I'm worried that I blew my own shot Fingers tap zo lang geleden een nieuwe cd het licht laten zien. Die heet Babel en daarvan Whispers in the Dark. Ja. Ze geven een concert in Zingodoom op 30 maart, maar er is een ram uitverkocht. De Het is allemaal jouw schuld, het is allemaal jouw schuld dat papa dood is. is geen grote puinhoop. Zeg, laat me even heel duidelijk zijn, Wolfs. Dit is onze zaak. We hebben geen hulp van jullie nodig. Papa en ik hebben een moeilijke tijd achter de rug. Wist je dat? Nee. Gewoon even ergens gelogeerd. De leer, denk ik. ik ben een overspannen huisarts met een relatiecrisis. Ik zou niet aan mij beginnen als ik jou was. En greep uit het aanbod van Nederlandse televisieseries van de laatste tijd. Penosa, Flikken Maastricht, Het Imperium volgens Robert. De ene na de andere serie verschijnt op het scherm en vaak veel bekeken, maar toch deugt er van alles niet aan. Dat vindt schrijver en taalwetenschapper René Appel. Hij won twee keer de gouden strop voor het spannendste boek. Ongeloofwaardig en fantasieloos, schreef René Appel, laatst in een artikel over de Nederlandse televisie televisieseries En daarom zit hij hier. Goedemorgen, meneer Appel. Goedemorgen. Moordvrouw, Pernosa, het vastgoedschandaal. Vindt u allemaal niks? Nou, het is niet zo dat ik het allemaal niks vind. Ik uh, had het vooral over die series die gebaseerd zijn op waar gebeurde verhalen. Ik raakte een beetje geïrriteerd toen uh, net de, die serie over de vastgoedmafia was afgelopen die bepaald niet heel spannend was of interessant was... en die zeer ongeloofwaardig was in een aantal opzichten. En meteen daarna de aankondiging over de serie Freddy... Leven in de Brouwerij, wat ook <laughs> nog eens een afschuwelijke titel is. En uh, nou ik heb ter voorbereiding van het gesprek gisteravond nog eens een keer gekeken... naar de laatste aflevering van uh, dus afgelopen zaterdag... van die vierdelige serie... En, nou, ik wil niet zeggen dat het tenenkrommend is, maar het is gewoon saai. Er, er, er gebeurt te weinig, er zit geen drama in, er zit geen spanning in. En Wat het is gewoon omdat, is... Men, omdat men zich vastpint op dat waar gebeurde verhaal. En ze moeten hun fantasie meer laten werken. Ze moeten fantasie meer laten werken. Ik, ik had zelf als kop boven dat artikel voorgesteld... verzin zelf eens iets. Ja, verzin dan blijf, je, zelf dan eens blijf iets. je niet bij de waarheid, dan blijf je niet bij, bij Freddy Heineken. Nee, hebben. precies, maar dan moet je dus ook niet beginnen met Freddy Heineken... Bovendien is het natuurlijk net die bioscoopfilm geweest over de ontvoering. Er ligt al een boek over Freddy Heineken, is het bekende boek van Peter Eddevries over de ontvoering van Heineken, het meest gelezen boek in de Nederlandse gevangenissen. Uh, en waarom zou je dan nog zo'n serie maken? Maar dan begin je zelf penosa, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, daar zit in ieder geval veel fantasie in. En in die zin is dat een veel betere serie. Ja. Je zou kunnen zeggen, er zit wel zoveel fantasie in... dat de grenzen van de geloofwaardigheid vaak ruimschoots worden overschreden. Noem eens wat maar voorbeelden dan. Uh, nou, bijvoorbeeld de manier waarop daar het juridische systeem wordt weergegeven. Dat klopt werkelijk van geen kant. Iedereen in Nederland kan zien hoe de rechtbank te werk gaat... Met alle processen zijn meestal openbaar, behalve wanneer kinderen voor de rechter staan. Dus ga gewoon eens kijken hoe dat eraan toe gaat in de rechtbank. Nou, dat hebben ze vast gedaan, maar ze vinden het niet nee, spannend genoeg. Nee, nou ja, of ze hebben het niet gedaan, of ze dachten... we weten hoe het moet, maar we trekken ons er lekker helemaal niks van aan. We gaan het lekker helemaal anders doen. Wat zie je dan? Wat, wat, in hoeverre verschilt het met de rechtszaak? Nou, ik zal een voorbeeld geven. Iemand wordt uh, opgepakt en die wordt dan uh, na twee weken... komt ze al voor de rechter... In een rechtszaal, uh, met, uh, zit zelfs publiek op de publieke tribune. Uh, dat kan helemaal niet, dat bestaat niet. Er We zijn, zijn nou recht. verhoren. Nee, dat, ja, bij snelrecht kan dat. Dan is het nog niet eens na twee dagen trouwens. Maar zo iemand, iemand die verdacht wordt van, van moord of van handel in cocaïne of wat dan ook. die komt helemaal niet voor de rechter. Er zijn gesprekken met de rechter, verhoren bij de rechtercommissaris. Ja, dan hebben we die, die, die series over het Koninklijk Huis natuurlijk. De Prins en, ja. en het Meisje en Bernhard uit van Oranje. Wat vindt u van die series? Nou ja, ik vind weer dat het veel weer op dat waar gebeurde. En, ik vind het, en dat moet vaak een beetje geforceerd worden om het toch spannend te maken. Bijvoorbeeld, ik zal voorbeeld geven uit die serie uh, uh, over uh, Mabel en Prins Friso. Hè? Nou ja. Hij heeft nu de eeuwige te pakken al bijna, ja, ja. maar goed. Uh, dan wordt in het begin, om, om een lekker vet contrast te krijgen... wordt Mabel neergezet als een beetje wat dommige... Uh, hoe noemen ze dat ook weer? Goldhunter of uh, ja. vrouw? Ja. He, die, die, die alleen maar achter geld aan zit enzovoorts. Golddigger. En Golddigger, precies. Dat was weet, het, ja. Ja. Ja. En, en aan de andere kant is Friso dan een soort stijve... Uh, niet helemaal van deze wereld zijn de halve intellectueel. Om een lekker vet contrast te krijgen. Want ja, als denken een contrast, dat geeft drama, jongens. En dat moeten we hebben. Maar moet dat drama dan wel inzitten als het daar niet in zit? Ja, dat drama moet veel subtieler. Dat moet veel subtieler. En dat kan je veel subtieler krijgen... als je niet van die werkelijke situatie uitgaat. Nu is het zo dat we allemaal weten dat het zo niet in elkaar zat. Dus aan de ene kant binden al die mensen die dat soort series maken zich aan de feiten, want het moet toch wel echt gebeurd zijn. Als je een film over Freddy Heineken maakt, dan moet er een ontvoering in zitten. Dat kan niet anders natuurlijk. Maar je kunt hem bijvoorbeeld niet uh, failliet laten gaan, want we weten allemaal dat het niet gebeurd is. Terwijl een ondernemer die groots leeft en fantastische plannen heeft, die vervolgens op de rand van het faillissement staat, ja, dat geeft spanning natuurlijk. Hoe redt hij zich daaruit? Maar dat soort dingen, dat kan helemaal niet. Want we weten dat dat met Freddy Heineken nooit gebeurd is. En dan bent u natuurlijk wel een liefhebber van Flikker Maastricht. Flikker Maastricht vind ik wat dat betreft veel beter. Ja, ja alleen het is een beetje, ja, steeds... Ik, kijk, ik ben niet zo'n liefhebber van uh, series volgens een vastramin. He, je hebt altijd het lijk, je hebt de politieagenten... je hebt een paar kandidaten, je hebt een paar achtervolgingen... en aan het eind weet je, dan worden daden gepakt. Echt? Nou ja... Ik ben daar ja. niet zo'n liefhebber van. Ik hou ja, vaak van meer variatie. Dat een in een dirk natuurlijk. Ja, dat ja, was precies hetzelfde. En die deden er anderhalf uur over. Maar dat soort dingen wordt heel professioneel en goed gemaakt hoor. Alleen persoonlijk ben ik er niet zo'n liefhebber van. Nee. U ziet ik liever houd meer van zich... variatie. U, u ziet liever een op zichzelf staande televisiefilm? Of, op zichzelf staande televisiefilm. Of een serie waarbij je dus een heel lang verhaal hebt. Zoals bijvoorbeeld, ja dat is mijn all time favorite, de Sopranos. Nou, dat is ook fantastisch gemaakt natuurlijk. Dat is fantastisch gemaakt. En ik weet ook wel, de Nederlandse televisiemakers hebben dat kunnen wij nooit, want wij hebben, ons budget is nog geen 10% van wat ze daar in Amerika hebben. En dat klopt ook wel. Maar aan de andere kant, ja, die teksten en die scenario's zijn soms zo tenenkrommend. Yeah. En er wordt, dat, dat werd laatst in een tv-recentie ook nog door dus Jean-Pierre Gehle gezegd... er wordt in de bijrollenvak zo slecht geacteerd. Dat is werkelijk... Uff. Nou, ik, ik vind wel dat het er ook vooruit dan. is gegaan, hoor, de afgelopen decennia. Want vroeger werd er echt hout erin geacteerd. Ja, reis. nee, het is zeker vooruit gegaan. Nee, dat, dat, dat denk ik ook wel. Maar als je van een vier naar een vijfje gaat, dan ga je ook vooruit. Maar het is nog steeds niet een goed niveau natuurlijk. Nou, ik vind wel dat het van een 4 naar een zeshalf is gegaan. Zes min dan, oké. Okay. Ik ben schrijver <laughs> van spannende boeken, hè? En dan, als ik u zo hoor, dan rijst toch een beetje de vraag... waarom doet u het zelf niet dan? Ja, ja, dat doe, kan je het zelf dan niet beter? Ja, ja. Dan kan ik wel tegen elke voetbalcommentator zeggen die... Uh, u van, zit in a, het vak. Ja, ik zit in het vak van boeken schrijven. Ja. Dat is een heel andere business. En uh, nou, ik zou het best wel eens willen proberen. Ik heb ooit zoiets gedaan dat is een beetje vergelijkbaar. Uh, met twee collega's heb ik onder regie van Jeroen Stout heb ik een 70-delige hoorspelserie geschreven. De Moker. Is uitgezonden met een paar fantastische acteurs. Want een fantastische reactie is van, van het publiek. Het werd echt goed beluisterd. Ja. S'nachts werd het uitgezonden bij, na Casa Luna. En eh, toen hadden we een prachtig voorstel voor een tweede reeks. En daar is niks van gekomen. Maar ik hoop eigenlijk nog steeds dat er een producent zegt. Ja, dat de moker, dat was ontzettend goed. Want die kan zo op televisie. Nou, niet zo. Je moet daar natuurlijk heel veel herschrijven. Maar het basisidee dat het ging over de ontwikkeling van het criminele milieu in Amsterdam. die ging van een beetje, ja, je zou kunnen zeggen een beetje softe misdaad. naar de harde misdaad, vooral. Uh, vanwege de drugshandel en dergelijke... Dat, dat is nog steeds een prachtig idee voor een televisieserie. Komt toch wel die liefhebberij voor de Sopranos boven, een beetje? Ja, absoluut. Ja, ja, ja, ja. We hadden ook een soort Tony Sopranos hoofdfiguur... en die werd werkelijk fantastisch gespeeld als Jack Woutersen. In nou, Jack Woutersen kan je zo een Tony Soprano zien, natuurlijk. Ja. Wat vindt hij van Volgens Robert? Dat vind ik ontzettend leuk, moet ik zeggen. Ja, dat, is inderdaad... dat is een heel ander soort serie natuurlijk. Een serie op zondagavond gestart? Ja, maar, maar daar zit een soort fantasie in, een speelsheid. Ik heb ook het idee dat de acteurs daarin veel meer... Uh, echt, ja, ja, ik wil niet zeggen los kunnen gaan... maar veel vrijer zijn in het acteren. En, en heel veel mensen hebben dat niet zoals... ja, als we nu weer die Heineken-serie nemen... Tom Hofman, dan denk ik ook weer... ja, die man staat zo krampachtig... Een, een, een, een, een zakenman, en womanizer te wezen... dat het bijna niet, daarom al bijna niet meer geloofwaardig is. Ik laat u een klein gedeelte horen uit een van de vele series die we genoemd hebben. Hij had laatst een foto uitgeprint. Hij had jou in zijn handen waar ik erbij stond. kan niet. kan gewoon niet. Enig idee wie dat was? Ja, dat was Sylvia Hoeks. En wat ze zegt? Dat is bijna niet te verstaan. Dat is een ander makker van veel Nederlandse tv-series en ook van tv-films. Dat de mensen vaak niet goed zijn te verstaan. En waar dat volgens mij door komt, is het volgende. Het is minstens één oorzaak, hoor. Uh, behalve slechte, niet goede opname-technieken misschien. Maar uh, het zijn vaak toneelacteurs die gewend zijn... dat ze tot een schelletje te horen moeten zijn. En die het idee hebben, als ze voor de televisie komen... dan moeten ze wat kleiner spelen, zoals ze dat geloof ik noemen. Nee. En dan meteen zijn ze bijna niet meer te verstaan. Ze mompelen vaak. Ik vond zelfs Jeroen Willems, op zich een fantastische acteur, die zich door de vastgoedmafia heen smierde dat het een aard had, die was vaak ook helemaal niet te verstaan. Met zo'n stief upperlip, zeg je zo wat dingen tussen zijn tanden door, en dan kon je hem echt nauwelijks verstaan. Ik geloof dat we nu iemand krijgen die heel goed op staat is. Ja? <laughs> ja, dat is door mee Meegles, die gaat zo het nieuws lezen. Oh, vast en zeker, ja. ja, ja, ja. Dan ja. moeten ze maar een voorbeeld aan nemen in de <laughs> Nederlandse televisieseries. <laughs> u klinkt een beetje zuur, meneer Appel. Maar oh, dat ben ik... ik helemaal Ik ben nee. heel vrolijk. Oh, nou, vrolijk. Hey, u lacht duur, dat moet ik <laughs> ja. toegeven, ja. Maar ik ben heel benieuwd wanneer nou eindelijk eens een keer... Een, een goede serie komt die voldoet aan uw eisen. Ja, ik ook. Ik zou hem graag zien. Schrijver René Appel, hartelijk dank voor de komst. Graag gedaan. Tot 12 uur. De Beatles opnieuw in blokker. en het polderoverleg kan worden afgeschaft. Na het nieuws met met.Dorald Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. Als Willem-Alexander is ingehuldigd als koning. legt hij zijn actieve taak als militair neer. In de Defensiekrant zegt de prins dat hij geen actief militair meer kan zijn. omdat de koning onderdeel is van de Nederlandse regering. Willem-Alexander krijgt op 30 april eervol ontslag. Hij mag bij ceremonies wel zijn uniform blijven dragen.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 En het Nieuw Republikeins Genootschap roept alle Nederlanders op om op 30 april een wit laken uit het raam te hangen. Zo kunnen mensen op de dag van de abdicatie en de inhuldiging pleiten voor minder, de, minder monarchie. Het genootschap riep voorstanders van de Republiek eerder al op om op 30 april witte kleding aan te trekken of een witte sjaal of pet te dragen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Met Felix Murders. zo Zometeen een plaag in Nieuw-Zeeland. En nu een nummer uit 1987 van ABC, When Smokey Sinks. ABC, ze noemden zich ook wel een new wave band. En dit was een ode aan Smokey Robinson... die natuurlijk met Tears of a Clown ongeveer hetzelfde nummer bracht in het begin. Uh, dum -dum -dum -dum -dum -dum, dat, dat ritme was ongeveer hetzelfde als uh, in dit nummer van ABC, vandaar. Vara. de de wereldontvanger. Willem van de dood, Je gaat naar Nieuw-Zeeland. Vanwege de possum, dat is een uh, buideldiertje. Zeg maar een beetje een kruising tussen een kangaroo uh, en een rat. De Nederlandse naam voor het dier is Voskoezoe. Hij ziet er eigenlijk wel schattig uit. Hij heeft uh, grote kraalogen, een mooie grijze pels en een hele dikke ruige staart. Maar ja, hoe kollig die eh, possum er ook uitziet. Voor Nieuw-Zeeland is het een soort nationale vijand geworden. En voor de meeste Nieuw-Zeelanders is de enige goede possum een dode possum. Ik zie hem nu op de site van de gids.nv. Het ziet er leuk uit. Een leuk diertje. Oh ja. Waarom moet hij dood? Nou, ze komen oorspronkelijk uit Australië. Het is dus import. In de 19e eeuw werden ze door de kolonisten meegenomen... uit Australië naar Nieuw-Zeeland voor de pelsjacht. Nou, die pelsjagers die er, die verdienden daar heel goed geld aan. Die possums die zijn eigenlijk in Nieuw-Zeeland... in een soort van paradijs terechtgekomen. Uh, ja, overal vogels, nesten met eieren, sappige uh, groene planten en bomen. Met andere woorden, die possum die vreet de hele dag zijn buikje vol. En een natuurlijke vijand die hebben ze niet. En inmiddels lopen er zeker 30 en misschien wel 50 miljoen van rond. Ze zijn een plaag. Op dit moment is een grote verdelgingscampagne bezig op het schiereiland van Otago en uh, Rick Wilson van de plaatselijke dierenbescherming die geeft daar leiding aan. What we're trying to do basically if it's furry and got four legs doesn't belong here. It sounds harsh but let's kill it. In the first year we worked we got 3 and 1/2000 possums and then the second year we were down to about 600. Ja, als het een, een vachtje heeft en op vier poten loopt, dan hoort het hier niet thuis. Doodmaken dus, al dus meneer Wilson. Hij gaat over die bestrijding. En dat, dat gaat wel uh, met succes de afgelopen paar jaar. Hebben ze al enkele duizenden possums afgemaakt daar. Klinkt toch een beetje vreemd voor uh, iemand uh, die zich bezig ja, gaat met natuurbescherming. natuur moet beschermen. Ja. En, maar, maar misschien niet zo vreemd als je bedenkt dat het schiereiland van Otago... dat is een gebied dat bekend staat als een van de top natuurgebieden van Nieuw-Zeeland. Nogmaals Rick Wilson. De Taiga Peninsula has got 66 different types of bird species. 44 of them endemic, only found only in New Zealand. We've got the iconic royal albatross, the largest wingspan, you know, meters, and right down to the little rifleman, which is a little bit smaller than my thumb, really. Ja, hij roemt dat schiereiland het, het herbergt 66 soorten vogels, waaronder de koninklijke albatross uh, met een spanwijte van 3 meter en ook het piepkleine geweervogel. Nou, die possums die richten ontzettend veel schade aan onder die vogels. En daarom hebben de plaatselijke bewoners Omgerekend 320.000 euro bij elkaar gelegd om zelf de jagers te betalen. En Brenna Cameron is een van de geldschieters. Ik heb hier maar twee gepakt, maar ik heb vijf rond op het properte van mijn moeder. Ze zijn zo destructief en ze doen veel schade aan onze natuurlijke bush. En natuurlijk de vogellife. Er is documentatie van ze eten kleine chicken en eieren uit de nest So Dus hopelijk zal de will gewoon increase toenemen. Ja, mevrouw Cameron, ze zegt die possums maken nu ontzettend veel kapot. Ze roven de nesten leeg, ze eten jonge vogels op, ze vernielen de vegetatie. Nou, deze dame hoopt dat in het uitroeien van die possums... dat het aantal vogels flink zal toenemen. En zelfs steeds ook de hand, uit de, de hand uit de mouwen. Want in haar achtertuin heeft ze allerlei possumvallen neergezet... om dat gevaar te bestrijden. Is dat niet gewoon dweilen met de open? Nou ook? Ja, om te voorkomen dat die possums dan weer uit de rest van, uh, van Nieuw-Zeeland... dat schiereiland opkomen wandelen, uh, ja, dan maken ze een soort van bufferzones om, uh, om, ze, om ze tegen te houden... Om om het schiereiland possum vrij te houden. Ja, er zijn nog tientallen miljoenen possums... die in de rest van Nieuw-Zeeland vogels opeten. De kiwi-vogel, je kent hem natuurlijk. De nationale mascotte van Nieuw-Zeeland... die wordt massaal het slachtoffer van, uh, van roofdieren als de possum. Het schijnt dat slechts 5% van de eieren van de jonge vogels... uiteindelijk een volwassen kiwi zal worden. En die, ja, die vogel die wordt met uitsterven bedreigd. En die possums die kunnen in de rest van Nieuw-Zeeland... nog vrijelijk hun gang gaan dan? Uh, nou, dat ook weer niet helemaal. Er zijn eilandjes die inmiddels helemaal vrij zijn gemaakt van possums. Dat heb je ook echt over, over bescheiden plekken. Uh, daar bloeit de vogelstand weer op. Er zijn ook uh, op de grote eilanden zijn ook initiatieven gaande... zoals uh, het natuurreservaat Zeelandia. Een gebied van 250 hectare. Dat is aan de rand van de hoofdstad Wellington. Daar is met succes een, een hek omheen gebouwd... om de roofdieren buiten te houden. En Het aantal uh, omheinde natuurgebieden zoals Zeelandia dat groeit. Maar volgens een visionair plan van Nieuw-Zeelands bekendste natuurbeschermer... Sir Paul Callaghan zou zeker 100.000 hectare omheind moeten worden. En nou, daar, bij dat plan hoort ook dat daarbuiten moeten heel veel vallen worden geplaatst. heel veel jagers moeten hun gang gaan. En er moet massaal gif worden gestrooid om alle possums en andere schadelijke dieren in het hele land op te ruimen. En wordt dat plan ooit werkelijkheid, denk je? Nou, de, de globale kosten zijn onlangs berekend, nog niet zo lang geleden. Die operatie zou minstens 16 miljard euro kosten. Zonder garantie op succes. Dus dat plan dat blijft toekomstmuziek. En ondertussen blijft de possum dood en verderf zaaien. Al vindt vogelbeschermer en possumhater Nicola Tokki dat het probleem niet vernauwd moet worden tot de possum. Dat zei ze tijdens een discussie op de Nieuw-Zeelandse radio. We we niet 50 miljoen possums in dit land zouden we some een soort traction krijgen. Sure, als we niet possums, stoats, ferrets, weasels, rats, drie kinds, mice, pigs, goats. No. <laughs> Een hele waslijstjaar, fretten, wezels, geiten, honden, katten, varkens, eksters, muizen. Allemaal soorten die niet thuishoren in Nieuw-Zeeland. En daar in de natuur grote schade aanrichten. Maar ja, die possum, die staat model voor al die plagen. Willem van de Rood, ik moet toch een beetje denken aan Gamsbergen. Weet je waarom? De steenmarter. Ja. Ja, ook een plaag. De de optreden van de Beatles in het west blokken is legendarisch. Het gebeurde in de veiling al op hoop van zegen... met tieners die zo uitschreeuwden dat... She loves you, om eens wat te noemen, nauwelijks te horen was. Bijna 49 jaar later keren de Beatles terug. Als wasse beelden dan. Later verhuizen ze naar het Amsterdamse Madame Tussaud. maar de onthulling is vandaag op die historische plek bij Hoorn. En nou, verslaggever Robert-Jan Boy is er al bij. En Robert-Jan, zijn er fans? En zijn die net zo buitenzin als toen? Nou, volgens mij zijn ze wel uh, iets rustiger geworden, die fans. En ze zijn ook niet in grote getalen, moet ik zeggen. Nee, dat ja, klopt. toen waren ja. het er volgens mij een paar duizend. Nou, nu... zeker. Zeker. En nu loop ik in ieder geval langs één van die fans. Maar... Mevrouw Ellie Bruins. Ja, klopt. Die misschien heel zinderend van binnen nu is. Dat weet ik eigenlijk niet. Nou, eigenlijk wel. Ik word eigenlijk weer boos dat ik toen niet heen mocht. Ja, want hoe oud was hij toen? Ik, ik was 13, dus ik heb het eigenlijk gemist. Het optreden dan, hè. wel de, de sfeer en de ja, beleving ja, om me heen heb ik meegekregen. Ja. Goed, er was de beelden al gezien overigens? Nee, alleen verpakt in dekbedden en zo. Daar een eindje verderop staat een soort podium, afgedekt met uh, zwarte zeilen... En daarachter staan dus de uh, ja, Beatles. De Beatles. Op latere leeftijd, laat maar zeggen, want ik begrijp dat de afbeelding afkomstig is van Abbey Road. Hè? Ja, Daar is op klopt. geïnspireerd. Ja, dat uh, was het toen nog niet. Dat was het toen nog niet, want we spreken over 1964. En we staan nou voor uh, De Hal. De voormalige groenteveiling, neem ik aan, op hoop van zegen. Ja. Kunnen we er al in? Nou, uh, ze mm. zijn onderweg. Ik heb gevraagd of we er even in mogen. En uh, er is iemand onderweg om ons toe te laten. Wie bent u eigenlijk? co Bruins. Co -Bruins. De, de, de man van Ellie. Betrokken bij de organisatie destijds? Nou, niet bij de organisatie, maar we zijn wel bij het optreden geweest van de Beatles. Aha, u bent er wel bij geweest? Jazeker, jazeker. Ouder, nou, nee, ja, zeker. Ja, zeker. niet? Ja, ja, ja. Zeg maar, vertel even over die avonturen dan. De... Nou ja, wij stonden als jonge meiden, stonden we lekker daar op de hekken te wachten. Maar goed, we mochten er niet in. En nee. uh, nou ja, dan toch een beetje stout zijn. En dan achterom lopen. En allemaal op die stapelkisten. En nou daar zijn we opgeklommen. Ja, maar ja, ja, we werden eraf gehaald door de politie met honden. Ja. Dus uh, het feest ging niet door. De deur gaat open. Kunnen we even naar binnen toe? Hi. Maar het waren tafel. Het bul bulkte hier van de politie ook zeker? Het bulkte echt van de politie. En wij waren dan zo simpel om te denken dat wij er nog wel even doorheen konden. Ja, helemaal niks opgevangen? Geen nee, enkele glim? Nee, helemaal niets. Ik heb ze alleen uh, op de grote weg voorbij zien gaan in de Amerikaan toen ik net uit school kwam. Vond ik ook een beleving. En? Hoezo dan? Wat, wat, hoe zag dat eruit? Ja, we moeten even hier een kamertje door. Ja. <laughs> uh, nou ja, weet je, dan kom je... Oh, okay. ja, kijk, okay. nog een deurtje door. Ja. Nee, dan Allerlei de school, kantoren ik hier. Niets, je ja. verwacht helemaal niets. En ja. ineens zie je zo'n dikke Amerikaan komen. En dan is het ja. heen, Oh, daar zitten ze in. En, ja, maar nee, ze, niet zelf gezien. Nou, nee. een, schim, een schim, Wacht even, We komen nou in een hele grote, grote hal... Ja, dit is... Allerlei st st stellages. Ja, dit is echt de, de, de ja? verhaling. We ja? lopen ja? nu echt naar de verhaling. Dit zijn bijgebouwen. Ik begin een beetje wat aan de, uh, onder het dak zie je van die, ja. die ijzeren... Dit zijn de sponten waar we die allemaal spanten. in hingen. Hè. Dat ken ik van het filmpje. Ja, Heb ja. ik even bekeken op YouTube. I saw her standing there. ze toen. Kijk, daar dat witte deurtje wat ja? je daar ziet. Dat ja? is de ja? ingang. Daar kwamen ze binnen. Ja? Ze liepen hier naartoe. Alles ja? was jongelui. En op die hoogte was het podium. Dus ja. die Beatles moesten allemaal door dat volk heen. Er staan nu overal kratten. Ja, ja, ja. Het is wel wat veranderd. Het is wel echt nou ja. een hal nog hoor, met die stalen ja, spanten. Ja. En het was ook een beetje donker toen, kan ik me herinneren. Ja, ja, dat kan dat ik me moet... herinneren van het filmpje. Dat is maar ja. goed, dan zag donker je ook en ja, ja, ja. En die, en die fans allemaal, gillen. Die gilde zo hard. Die pisten dat... in hun broek. Nou, ze, ja, ze gilde zo hard dat je de bieten niet hoorde. Nee. Want ja, er waren geen PA-systemen. Het waren gewoon kleine versterkertjes. Ja. Dus die jongens bleven de, de, de, de darmen uit ah, de strot vandaan. Zat. U deed zelf ook mee? Tuurlijk, vanzelf. We schreeuwden om het hart. En waarom was dat? Ja, ja dat, dat hoort er gewoon bij. Schreeuwen naar Blair en bleren uh, naar je vins. Ja. ja. Maar dat zeg ik, hier in die sponten, daar hingen allemaal vinsen. Dat was geweldig. Maar hart gaat nu weer sneller kloppen. Ik zie het, ja, ik, zie. ik zie het, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Maar ja, nu staan de kratten hier. Ja, ja, het klinkt nog steeds kratten. een beetje hol. Ja. En hoe waren ze in blokken terechtgekomen? Ja, ze konden nergens anders terecht, heb ik begrepen. Nee, nee, ze waren toen nog te betalen binnen. Ze nee. hadden wel goed bekeken vanzelf. Juist... Als had hij een jaar gewacht, had hij ze niet meer kunnen betalen. Niet met Ringo Starr overigens, want die was ziek. ziek ja, maar wel met Jimmy, Nickel. Jimmy Nichols. Jimmy Nickels, ja. En nou ja. die wilde. beelden. Ja, ja. Is dat toch een beetje surrogaat? Een beetje wel vanzelf, maar ja, goed. maar goed. Ja, ja het, het is toch wel leuk. Het is ook 50 jaar terug hè, dat ze hier geweest zijn. 51, op de ja. een of andere manier zijn ze weer teruggekomen ja. in blokken. Ja, ja. Er was een beeld. Ze zijn afkomstig uit Berlijn. Ze gaan straks door naar Bedan tousseau in Amsterdam. Daar blijven ze staan ja, ja. tot 23 mei. Ja. Mensen kunnen daar weer over een zebrapad lopen. Nou, noem alles maar op. Heel leuk. Ja. Heel leuk. Aan de gezichten gezien. Ja, ik vind het wel geweldig dat ja. ook Ringo deze keer mee is. Ja, weliswaar als wassenbeeld, maar hij is er wel. Hij, hij is er wel geweest. Geweest. <laughs> geweest. En er zijn nu mensen die kunnen zeggen: ik heb ze toch gezien in Blokker. <laughs> ja, zeg, uh, bedankt. Graag gedaan. We gaan die kant weer terug. Robert okay. mooi over de wasse beelden van de Beatles, die zo worden tentoongesteld in Blokker. En ik kan alvast een ander luikje openmaken. Daar zijn ze met Ringo Star. <middels> Love me do. Love me, do. Yeah, love me do. Meer dan 50 jaar oud. Love me do van John Paul George en Ringo. De Het radio. Een sociaal akkoord helemaal niet nodig. Dat beweert de JOVD, de jongeren van de VVD. Eigenlijk zou het kabinet niet eens met de vakbonden om tafel moeten gaan. In Den Haag zit Jarek Vos, hij is voorzitter van de JOVD... en aan de telefoon is Lucas Roorda, vicevoorzitter van de Jonge Socialisten. Heren, goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Vos, u riep gisteren de, de regering op... om niet te onderhandelen met de vakbonden. En hoe waren de reacties op die oproep? Nou, die waren onder onze eigen achterban in ieder geval behoorlijk positief. De uh, leden van de FNV waren er volgens mij iets minder blij mee... <laughs> Um, maar goed, het, het gaat natuurlijk wel om het volgende. Nederland zit op dit moment in een crisis. Nog geen half jaar terug zijn alle Nederlanders boven de 18 naar de stembus geweest. Of hebben daar in ieder geval de mogelijkheid toe gehad om zich uit te spreken hoe we Nederland uit de crisis moeten helpen. Uh, die hebben toen een heel duidelijk mandaat gegeven aan een aantal partijen, waaronder VVD en PvdA, om er samen uit te komen. Uh, en wat je op dit moment ziet is uh, dat de FNV eigenlijk in dat proces nu aan het inbreken is. Uh, dat ze een eisenlijstje op tafel leggen. En dat ze zeggen, nou ja goed, met ons valt eigenlijk niet te praten. Want we willen niks aan de WW, we willen niks aan het ontslagrecht. We willen eigenlijk nergens wat aan doen. U heeft geen onderhandelingsruimte, maar we willen toch dat er dit gebeurt. En het kabinet laat daar toch enigszins de oren naar hangen. En dat is niet de bedoeling. Het kabinet moet nu stevig de touwtjes in handen nemen. Uh, moet zelf de regie nemen. Plannen bedenken om Nederland goed en stevig uit de crisis te helpen. En als de FNV zo hard de deur dicht slaat dat ze eigenlijk alleen maar willen dicteren. En dat er een soort dictatuur van de FNV ontstaat. Dan moeten ze gewoon zeggen, nou, wie de balkaats kan op terugverwachten... Wij laten onze oren niet naar jullie hangen. Wij bedenken onze eigen plannen en kom maar weer terug als jullie wel wat bereid zijn. De voorstellen gaan. van de vakbond zijn slecht voor de democratie en het leidt tot een dictatuur zo'n beetje. Uh, Lucas Roorda, voorzitter van de jonge socialisten. Een reactie. Ja, een vrij absurde manier van uh, de boel neerzetten. Kijk, um, ik ben het helemaal met Rico eens dat de vakbonden zoals ze zich nu gedragen... Um, niet heel rep representatief zijn voor, uh, voor de hele... Uh, ...goed werknemers, tuurlijk, absoluut. Alleen, hij maakt karikatuur van wat vakbonden hier um, in het overleg proberen in te brengen. Kijk, als je kijkt naar de inzet van de FNV... In de komende overleg, hij houdt een groot verhaal over de WW en uh, over het ontslagrecht. Maar als je kijkt naar inzet, die focust zich vooral op flexwerkers. Iets waar oud-kabinet ziet dat hij zou is moeten doen. En wat ik ook jammer vind, is dat hij bijvoorbeeld uh, de opmerking van VN en van ja, we gaan alleen onderhandelen als dat gehandicaptenquotum van tafel gaat. Dat laat hij even gemakkelijk buiten beschouwing. En ja, weet je, het is een hele makkelijke manier om te zeggen: goh, ja, laten we maar even snel doorbeuken. en die FNV en de werknemers even aan de kant zetten. Uh, zodat we snel die maatregelen kunnen doorrammen die wij graag willen. Uh, let wel, dat zijn dingen die de VVD ook graag wil. Um, en de vakbond is daarin alleen maar lastig. En dan verdraaien ze het standpunt een beetje om het uh, uh, hen makkelijker te laten uitkomen. Maar dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Nou, u zegt dat de VVD wil het graag, maar de sociale partners zijn nu nog volop in gesprek. En uh, de bloedverwant van de JOVD, de VVD, wil meer tijd voor een sociaal akkoord. Iedereen zegt eruit te willen komen. Bent u niet veel te vroeg, meneer Vos, met het afserveren van de bonden? Nee, dat denk ik absoluut niet. Ik denk alleen wel dat de bonden ook daadwerkelijk hun plek moeten weten. Um, kijk, iedereen mag adviezen dienen, iedereen mag zijn mening ventileren. Ik denk ook dat het heel goed is in een democratie. Uh, maar we moeten uiteindelijk wel bedenken waar het mandaat ligt. Uh, het mandaat ligt bij de kiezer. En de kiezer heeft dat mandaat gegeven aan partijen in de Tweede Kamer. De FNV heeft verder geen democratisch mandaat. En laten we wel zijn, de FNV en ook de CNV zeggen zo'n beetje alle werknemers in Nederland te vertegenwoordigen. Maar dat is de, de kiezer. die niet stemt toch niet alleen op die twee voorbeelden die u net noemde. Nee, maar goed, dat zijn wel degenen die nu met z'n twee in de Tweede Kamer een meerderheid hebben. En ook degene waarvan de kiezer zegt. Nou ja, goed, met z'n twee heeft u een meerderheid in de Tweede Kamer. Dus zegt de kiezer indirect: Kom heeft maar. Heeft de kiezer uit. dat gezegd? Heeft u dat zo begrepen van de kiezer? Nou, dat lijkt me wel vrij duidelijk, want in de Kamer heb je 150 zetels. Op het moment dat je er 76 hebt bij elkaar, dan heeft de kiezer daar in ieder geval in de meerderheid voor gekozen. En laten we wel zijn, FNV en CNV, die vertegenwoordigen nog geen 10% van alle Nederlanders. De provincie Utrecht heeft ongeveer evenveel inwoners als de leden van de FNV en CNV gezamenlijk. Het zou hetzelfde zijn als de provincie Utrecht, of in ieder geval de provinciale van die provincie zouden zeggen, wij gaan voor heel Nederland nu het beleid bepalen, omdat wij de provincie Utrecht zijn. Meer Zo dan 1 miljoen het... leden, hè? Maar misschien kan ik uh, meneer Roorda beter het woord geven. Meneer woorda, u weet er meer van. Daar mm -hmm. weet, weet, weet ik er meer van. Zo. Um, ja, het is, ik vind het een beetje rare uh, weergave van hoe zo'n kiesysteem in elkaar zit. Kijk, leuk dat, we, um, dat die partijen nu samen een meerderheid hebben. Daar ben ik ook wel blij mee. Het is ons eigen kabinet. Maar we kunnen niet zo makkelijk zeggen dat, ook dezelfde, dat diezelfde meerderheid... ook precies zo heeft aangesproken over um, de plannen tenminste over de plannen over arbeid name. daar heb je toch echt een veel breder draagvlak bij nodig... in dat Maatschappelijk middenveld. En dan ga je toch echt vinden bij en de vakbonden en ook de werkgevers. Daar moet je echt voor om tafel. En een hele snelle weergave van ja, een uh, in de Tweede Kamer... en daar moet het maar mee klaar zijn... vind ik een hele nauwe opvatting van wat democratie eigenlijk is. Alsof het zich eens in de vier jaar afspeelt en dan zijn we maar klaar. Vos, zonder overleg verlies je straks het draagvlak? De nou, ik, denk, ik denk dat dat reuze meevalt, maar goed, overleg is op zich natuurlijk altijd goed. Maar ik denk wel dat als je in overleg treedt, dan is het een kwestie van geven en nemen als je onderhandelt. Dan zeg je, nou jij wil dit, wij willen dit, hoe kunnen we op een bepaalde manier tot elkaar komen? Wat je op dit moment ziet, is dat de FNV niet zozeer zegt van hoe kunnen we tot elkaar komen, maar dat ze een heel eisenlijstje neerleggen, u moet hieraan voldoen en anders kunt u wat ons betreft geen steun verlenen. Dat is geen kwestie van onderhandelen. Ten eerste is dat onjuist. Um, het zijn een aantal bonden binnen de FNV... die heersen hebben opgeroepen om over een aantal dingen niet te onderhandelen. Het is inmiddels teruggetrokken. Dus het is een heel andere situatie dan je kunt schetsen. En daar komt bij ook de, uh, de werkgevers leggen eisen neer. Daar zegt hij dan weer helemaal niets over. En bovendien, um, wat willen we dan doen? Dingen gaan doorrammen waar binnen het veld zelf helemaal geen consensus over bestaat. Dat lijkt me toch geen lekkere manier van, van politiek voeren. Bovendien dan komen ze even een resultaat uh, uit de onderhandelingen zetten... die eigenlijk niet uit, niet uit te voeren is, omdat er binnen de vakbeweging... überhaupt binnen de werkenden geen steun voor is. Dan zit je mooi, meneer Vos. Nou, maar laten we de boel ook vooral niet overdrijven. Kijk, we doen net alsof de FNV alle werkende Nederlanders vertegenwoordigt. Nou, ze hebben bij elkaar hebben FNV en CNV ongeveer anderhalf miljoen leden. Nou, is veel, hoor. Nou, ja, dat is veel. Maar als je de kijkt naar het aantal is Nijland... op dit moment natuurlijk vrij ja. hoog, maar niet zo hoog dat er maar anderhalf miljoen Nederlanders aan het werk. zijn. Dat is grote onzin. We hebben in Nederland 16 tot 17 miljoen mensen wonen. Anderhalf miljoen daarvan die zijn lid van een bepaalde vakbeweging. En ik vind het nogal wat dat als ongeveer 10% van de Nederlanders lid is van een vakbeweging dat zo'n vakbeweging het beleid voor alle welwillende Nederlanders die wel willen dat Nederland op een een sterkere manier uit de crisis komt, dat die het beleid zouden moeten... Maar dikteren. die 16 tot 17 miljoen Nederlanders, die, die werken mogelijk... niet allemaal natuurlijk, hè? Nee, dat klopt inderdaad. Maar laten we wel zijn... Um, als je van 10% van alle Nederlanders... Uh, die zijn lid van een vereniging... als je die vereniging voor alle Nederlanders het beleid laat bepalen... dan zijn we toch echt op een verkeerde manier bezig. Nederlanders mogen zich allemaal uitspreken... tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. Dat is gebeurd. En ik denk dat de partijen die daar een meerderheid hebben gehaald... met elkaar goede oplossingen moeten verzinnen... om Nederland op een sterkere manier uit de crisis te halen... en niet anderhalf miljoen Nederlanders het beleid laten bepalen... en daarmee een stuk of 14, 15 miljoen Nederlanders... met één veeg van de tafel te vegen en te de miljoen Nederlanders van te zetten. Van 600 miljoen, ja, meneer Orde? Ja, ik ben heel benieuwd wat Jarek er eigenlijk wil. Want hij zegt aan de ene kant: ja, we moeten überhaupt niet onderhandelen met de FNV. Vervolgens zegt hij: ja, er moet we eigenlijk wel overlegd worden. Maar eh, ik vind de positie van de FNV daarin niet goed. Overigens snap ik dat heel goed, want de FNV neemt soms posities in waar, waar ik me ook helemaal niet in kan vinden. Zelfs als lid. Maar om nou te zeggen: goh, deze positie hebben we het niet mee eens en daarom moeten we maar helemaal niet met de FNV gaan onderhandelen, dat is al heel raar. En bovendien constant beginnen te roepen... ja, god, ze hebben maar zoveel procent van de leden... en bepalen daarmee het beleid voor alle Nederlanders. Dat is natuurlijk onzin. We weten niet... Um, waar wat alle Nederlanders willen, sterker nog... ik denk dat je in de Tweede Kamer vol best een meerderheid kan vinden... die helemaal niet zo happy is met het verkorten van de WW. Nou ja, ook die, ook die groep moet, moet kunnen meespreken en moet kunnen meeoverleggen. Daar moet een compromis uitkomen. En daarom moet je wel degelijke verhandeling met die vakbeweging... of althans met een vakvereniging. Lucas Gorda, vicevoorzitter van de Jonge Socialisten... in discussie met Jariko Vos, voorzitter van de JOVD. Heren, met dank. Graag gedaan. Vanavond komt een eind aan Wie is de Mol... En aan de studiotafel wordt uitgeknokt wie het dit jaar gewonnen heeft... en wie de mol was tijdens die reis in Zuid-Afrika. Is het Paulien Cornelissen, taal is zeg maar echt mijn ding... of de Volendammer, de presentator Kees Tol? Als u het echt wil weten, kunt u terecht om half negen op Nederland 1... Zembla gaat over de zes van Breda, oftewel de moord op restauranthouder Oma Mok in 1993. En die zaak werd vorig jaar heropend en het lijkt erop dat de personen die toen veroordeeld werden, jarenlang onschuldig hebben vastgezeten. Zembla spreekt voor het eerst de belangrijkste betrokkenen, waaronder vier van die zes. Om tien over negen op Nederland 2. En import gaat over de B-acteur die ooit president van Amerika werd... Ronald Reagan. Die drukte namelijk wel een stempel op het land. En dat is vandaag de dag nog steeds te voelen in de politiek daar. Precies om middernacht om op Nederland 2. Jurgen van den Berg zometeen met het programma Lunch. Dat start om kwart over twaalf op deze zender. Surf naar degids.fm. Tot morgen. Het NOS Radio 1 Journaal. Elke dag. De vragen bij het nieuws. Waarom stijgen de huren zo enorm? Kan het kabinet zich dat voorloven? Op zoek naar de juiste antwoorden. Wat is ja. de reden dat u niet zegt, haal die pil maar uit de handel? Het NOS Radio 1 Journaal. Wat staat er op je rekeningen? Elke werkdag van 6 tot half 10. Let's men uit de nek. Zodra we meer weten, praten we u bij. Middags van half 5 tot half 7. Is er nog een reddingsboei denkbaar? We gaan het helemaal uitzoeken. Jij in de studio? Uh, ja, ook okay. heerlijk. Lekker aan het werk. En zaterdagochtend van 7 tot half 9. Hoe kojeren wij?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 Het is tijd voor een auto voor de zaak. Dit is Radio 1.